4 uur. Het NOS-journal. Lizola Thomasen. Het kabinet is geschokt door de zelfmoord van de Russische activist Alexander Dolmatov in een Nederlandse cel. Dat zei vicepremier Asscher na afloop van de ministerraad. Het belangrijkste wat wij op dit moment kunnen doen is aangeven dat de regering geschokt is over het overlijden van de heer Dolmatov. En dat we onafhankelijk onderzoek laten doen naar de omstandigheden waaronder dat gebeurd is. Eerder vandaag noemde koningin Beatrix de dood van Dolmatov een grote tragedie. Ze is op staatsbezoek in Singapore. Volgens Asscher gaf de koningin uiting aan haar gevoelens. Het is een uiting van geschoktheid die de Nederlandse regering voelt, aldus Asher. Volgens de vicepremier zijn de uitspraken van het staatshoofd een feitelijke constatering. De moeder van Dolmatov heeft in een brief aan koningin Beatrix om opheldering gevraagd... over de gang van zaken rond de dood van haar zoon.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 De staatssecretaris heeft vandaag overleg gehad met NS-directeur van Vroonhoven... en topman de scheemmaker van de Belgische spoorwegen... over de problemen rond de FIRA, de staatssecretaris. Ik wil graag een oplossing op korte termijn, een tijdelijke oplossing, zo snel mogelijk rijden. Maar ik wil ook dat er gekeken wordt naar de lange termijn scenario's. Daar zijn meerdere scenario's en die worden nu ook gekeken. Er wordt, wordt nu ook naar gekeken en gekeken ook op de haalbaarheid. Door technische problemen rijdt de hoge snelheidslijn... tussen Amsterdam en Brussel al een week niet meer...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 De verkiezingsnederlaag van GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen... was onder meer te wijten aan een gebrek aan regie in de fractie en de partij. Dat zegt een commissie onder leiding van oud-europarlementariër Van Dijk. Wij hebben dus de verkiezingen verloren... omdat we zelf onze zaken niet op orde hadden. En dat gaf de kiezer een extra argument... om in te gaan op de aantrekkingskracht van de strategische stem... toen de strijd tussen Rutte en Samsom volledig losbarstte. Van Dijk noemt de steun van de fractie voor de missie in Kunduz een inschattingsfout. Van Dijk zegt verder dat het heeft geschort aan professionaliteit in de top van de partij. Volgens de commissie hebben de fractie en het bestuur op cruciale momenten verkeerde besluiten genomen. De commissie spreekt onder meer van een gebrek aan leiderschap van fractievoorzitter Sap.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 Hele middag. het is de een na laatste ijsdag en dus beginnen we wat eerder. Ook vanwege het NK-marathon op de schaats. Natuurlijk vergeten we de ploeteronde en de genietende recreant niet van vandaag. En hoe gaat het verder? Ook daar aandacht voor. Met de verdachte in Eindhoven. We zijn tevens benieuwd naar de Vira. Er is veel overleg over geweest. En wat te denken van Noord-Korea. Ze willen Zuid-Korea aanvallen of is dat spierballentaal? GroenLinks heeft naar zichzelf gekeken. En de SNS-bank kijkt niet alleen naar zichzelf... maar vooral naar anderen in de hoop ergens geld te vinden. Tot half zeven is dit het NOS Radio 1 Journaal. Drie man zijn er vandoor bij het NK Marathon Geo Lippens. En zien we ook een jagend peloton of zijn de drie echt los? Nou, een jagend peloton. Peloton durf ik het niet meer te noemen hoor. Het is een achtervolgende groep waar Jorrit Bergsma bijna op zijn gezicht gaat. Omdat hij met de punt van zijn schaats even in een scheur rijdt. Maar hij kan zich nog net op tijd herstellen. Hij rijdt aan de staart van de achtervolgende groep. Die bestaat uit een mannetje of, nou, 18. Meer zullen het er echt niet zijn hoor. Daar zitten nog een paar ploeggenoten bij van Bergsma. Ook Bob de Vries rijdt daarmee. We zien ook Ingmar Berga zien we daarbij rijden. Verder veel sterke namen. Groot. Grote namen: Rob Hadders, Frank uh, Vreugdeheel, uh, Jouke Hogeveen. Dan hebben we Gary Hekman, uh, Simon Schouten zit erbij. Christijn, uh, nee, Christijn Groeneveld die zit in de kopgroep. Roelof Koops, uh, Jorrit Bergsma heb ik al genoemd. Jan Maarten Heideman, uh, Ruud Aerts, uh, Johan Krol. Nou, dat soort mannen dat rijdt er allemaal bij. En die zijn allemaal in achtervolging op die drie koplopers. Jan van Loon, Christijn Groeneveld en Arjan Stroetinga En wat er ook gebeurt als een van deze drie Nederlands kampioen wordt... dan krijgen we in ieder geval een kampioen... die nog nooit op die hoogste treden van het podium heeft gestaan. Arjan Stroetinga werd in 2009 tweede. Dat was zijn hoogste klassering ooit in een Nederlands kampioenschap. En nu krijgen we een demarage. We krijgen een demarage van Groeneveld. Ook nog nooit Nederlands kampioen geweest op natuurreis. Hij is in ieder geval de meest regelmatige man... van het afgelopen seizoen op kunsthuis geweest. Ja, En nu zit Jan van Loon, de nummer drie in de kopgroep zit gevangen in het spel van die twee rijders van de sterke bamploeg. Want uh, natuurlijk blijft Stroeting gewoon in zijn rug zitten. Hij gaat niet meer overnemen, hij pakt niet over. Van Loon zal het gat moeten dichtrijden in de richting van Christijn Groeneveld. Maar dit zou wel eens de beslissing kunnen zijn in het Nederlands kampioenschap. We zijn op uh, ongeveer een derde van de laatste ronde. De allerlaatste ronde van vijf kilometer. Over een paar kilometer weten we wie de winnaar is van dit Nederlands kampioenschap. De verkeersinformatie hebben ze een beetje aan de later kant... maar beter later dan nooit, Edwin Gerritsen. Goedemiddag. Er staat 30 kilometer file. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. De files die opvallen op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord... in beide richtingen, 3 kilometer bij de Ketelbrug. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Bij Badhoevedorp 3 drie kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. En op de A27 van Utrecht naar Breda... voor knoop het even dingen, zeven kilometer. Er is een vrachtwagen stil en de rechte rijstrook is dicht. Minister Opstelten, we gaan door met het nieuws. Van veiligheid en justitie betreurt het dat de overheid en de slachtoffers van het schietdrama in Alphen... nu in de rechtszaal tegenover elkaar komen te staan. Slachtoffers en nabestaanden spannen een zaak aan... omdat ze niet alle benodigde documenten hebben gekregen... die ze nodig hebben voor een letselschadeprocedure. Opstelten over het kort geding. Nou, dat is hun uh, eigen verantwoordelijkheid. Zij hadden dat al uh, aangekondigd. Uh, wat ik erover wil zeggen is, uh, is dit... dat ik uh, al het materiaal wat er uh, uh, beschikbaar is... binnen de kader van, uh, van de wet, wat de mogelijkheden zijn... dat het, dat beschikbaar is gesteld uh, aan de nabestaanden van de slachtoffers... door het Openbaar Ministerie. Ja, zij bestrijden dat. Zij zeggen, ja, uh, de overheid houdt toch bepaalde essentiële stukken voor ons... achter de hand. Nou, dat is uh, niet het geval... Uh, wat wij niet beschikbaar kunnen stellen, wat het OM niet beschikbaar mag stellen... en wat ik dus ook niet beschikbaar mag stellen, dat is het uh, zogenaamde post-mortem onderzoek uh, naar de dader. Dat kan niet, dat mag niet uit een oogpunt van uh, privacy en een oogpunt van uh, uh, bescherming van het, uh, van het beroep van degene die dat onderzocht heeft. U heeft de Kamer toegezegd, wij gaan maximale openheid betrachten. Heeft u dat bij deze dan ook gedaan? <middels> Jazeker, ik heb gedaan wat ik kan. Het is ook voor het eerst in de geschiedenis dat er zoveel materiaal beschikbaar is gesteld. U heeft het maximale geprobeerd. Begrijpt u aan de andere kant dat slachtoffers ook het maximale aan de weet willen komen? Niet alleen als het gaat om ja, uh, mogelijke schadevergoedingen... maar ook als het gaat om de verwerking? Ja, zeker. en daarom heb ik ook uh, zonder enige aarzeling uh, toen ook uh, toegezegd wat ik ging doen en wat ik wou doen. En dat is nu uh, gebeurd. Als u zegt, ik wil het maximale doen... ik begrijp waarom zij deze informatie willen hebben... Is het dan jammer dat u en de slachtoffers uiteindelijk tegenover elkaar komen te staan in een rechtszaak? Ja, dat vind ik natuurlijk uh, jammer. Maar op zichzelf is ook wat dat betreft het recht en het zoeken van een recht uh, uh, in een rechtsstaat ook uh, belangrijk. Dus ik neem hun dat helemaal niet kwalijk. Maar ik hoop ook dat zij mij respecteren dat ik, als ik alles wil doen wat binnen de kaders van de wet mogelijk is... Uh, dat ik dat doe en dat ik daar ook een grens moet stellen... omdat de wet mij dat verbiedt naar mijn inzicht. En dat zijn minister Opstelt in gesprek met Michiel Breedveld. Situatie bij het NK-marathon. één gedemareerd, twee achtervolgers. Dat was de laatste situatie. Geur Lippels, hoe staat het er nu bij? Inmiddels is de situatie alweer gewijzigd, Bert. Want uh, Arjan Toetinga is weggereden bij Jan van Loon. Het zal je toch overkomen dat je als eenling tussen twee van die ploegenoten gevangen zit. En dan uiteindelijk eerst door de eerste losgereden wordt en dan door de tweede. Dat is toch verschrikkelijk pijnlijk. Dat overkomt Jan van Loon uh, op dit moment. Jan van Loon die weet dat hij uh, nou ja, niet eens derde wordt. Want Jan van Loon die is inmiddels alweer opgeslokt door het peloton. En ik kijk nu naar een koploper. En ja, het zijn twee mannen van BAM die achter elkaar rijden. Christijn Groeneveld die toch nog steeds aan kop rijdt van uh, deze wedstrijd. En dan uh, is Arjen Struttiga in de achtervolging. Ja, het is toch een kwestie nu van uh, een soort broedermoord. Twee mannen uit dezelfde ploeg die elkaar moeten kapotrijden... want de anderen komen er echt niet meer aan, hoor. Wat er verder ook gebeurt, zij zullen het niet gaan redden. Christijn Groeneveld, die gaat het redden, want Struttiga komt er ook niet aan. Struttiga, de man die zoveel wedstrijden won in Nederland... op natuur, op kunstijs, in Amsterdam, in Den Haag, in Heerenveen, in Hoorn... en in Enschede. Vijf wedstrijden in totaal. Hij hij werd vier keer Nederlands kampioen op kunstijs. Maar die eerste titel op natuurijs, daar wacht hij nou nog op. En die titel die lijkt nu gewoon te gaan naar zijn ploeggenoot, Christijn Groeneveld. Terwijl ik nu kijk naar een achtervolgend duo. Ik zie daar in ieder geval Jouke Hogeveen opnieuw met Jorrit Bergsma. Maar die komt er niet aan, hoor. Nee, hoor, want uh, daar ziet Christijn Groeneveld al uh, de boog uh, van uh, de finish... In de vechten. Hij ziet daar de massa volk staan aan de finish. En hij weet dat hij op weg gaat naar zijn allereerste Nederlandse titel op natuurreis. Christijn Groeneveld wordt Nederlands kampioen. Hij bekroont hier het ploegenspel. Maar hij weerstaat ook zijn ploeggenoot Arjan Struttiga die in achtervolging was. Want hij had het geweten hoor. Als Struttiga zou hebben aangesloten dan was hij kansloos geweest. Struttiga komt nu als tweede over de finish. Dan kijken we naar de nummer drie. Is dat Jorrit Bergsma? Ik geloof het wel. Jawel. Dat is Jorrit Bergsma. Die nog bijna door jouwke Hogeveen ondersteboven wordt geschaatst op de finish. Maar uh, die wordt in ieder geval nummer drie Jorrit Bergsma. Dat betekent dat het podium groen kleurt. Allemaal rijders van BAM. Christijn Groeneveld, Arjan Troetinga en Jorrit Bergsma. En nu komt zo'n beetje de rest over de streep. Terwijl ik kijk naar Christijn Groeneveld. Ja, die nog niet eens zo idioot vrolijk lijkt. Uh, daar uh, in de buurt van het podium. Trekt even een jasje aan. Hij won uh, de Maas sprintwedstrijd in Heerenveen in november tijdens de World Cup. Dat was ook wel een hele mooie overwinning van die Groeneveld. Ja, en nu valt Bergsma in de armen. Hij feliciteert hem. En ik ben benieuwd, want ik zie daar collega Steven Dalenbout wel bij hem in de buurt staan. Steven, ik ben benieuwd of je hem eventjes te pakken kunt nemen. Christijn Groeneveld dus, de Nederlands kampioen. Ben benieuwd. Het gaat niet lukken, want tv staat erbij op dit moment. Dat zien we nu ook gebeuren. Nou, dan moeten we maar even verder gaan. Groeneveld, dus, ik zei het al. Hij won dus die Maasstaat uh, in Heerenveen. Onderdeel van de World Cup. Eigenlijk een soort uitgeklede marathon. Maar toch, het staat mooi op je erenlijst. Hij won de marathons in Haarlem en in Breda. En verder veel ereplaatsen voor hem dit jaar. En natuurlijk ook uh, dat. Uh, Klassement, yes. de KBN Cup, dat regelmatigheidsklassement van uh, het Nederlandse marathonschaatsen op uh, kunsteis. Maar hij blijkt ook op natuurreis uit de voeten te kunnen. Het zal alles te maken hebben. Met het feit dat uh, het uh, ijs hier in ieder geval uh, zodanig goed was... dat uh, de meeste rijders in elk geval nog uh, erbij konden blijven. Het was geen slijtageslag in de zin dat het hele veld uit elkaar geslagen werd. De sterke mannen, weliswaar, die bleven over. Christijn Groeneveld is de allersterkste van dit jaar. Hij is de opvolger van Jorrit Bergsma. Want wat voor soort wedstrijd was het verder? Uh, Gio speelde de wind nog een rol, de kwaliteit van het ijs... Nou, de wind in ieder geval niet. Het is uh, echt uh, vrijwel windstil hier op het ijs. Uh, als je hier om je heen kijkt, ja, het is heel lang is het uh, mistig geweest. En dan kijk ik even. Steven De Halenboud, jij staat bij Christijn Groeneveld. Christijn Groeneveld, ontzettend gefeliciteerd met deze overwinning. Vertel over die, die laatste rondes. Met z'n drieën redenen daar twee bammers en jij reed weg. Vertel. Ja, uh, het was gewoon echt een uh, mooi groepje. en uh, Het gat bleef e elke keer even groot.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 Je hebt een ontzettend goed seizoen gereden al. Uh, nou, dit is je mooiste overwinning ooit lijkt mij, of niet? Ja, absoluut zeker. We bedoelden dat had ik niet durven dromen. En, uh, ja, ik voel me al heel goed helaas. Dat is eigenlijk top jongen? E, e, e, dat zijn de vleiende woorden van Arjan Stoet ja. Die komt Christian Groeneveld hier even feliciteren. Wat zei hij nou precies? Oh, sorry? Christian, wat zei hij nou precies? Oh, ja, hij zijn mooi gereden. Ja. Dat is echt top. Hij zei klootzakken eerst volgens mij. Dus <laughs> ja? dat hoe jullie met, met elkaar omgaan. Ja, tuurlijk. Geentje kan er altijd bij, natuurlijk.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 want ja. er was toch wel wind, hè? Ja, het, het lijkt hier vrij rustig, maar... Ja, klopt. Maar het eis lijkt ook heel mooi, maar uh, er ligt er heel veel zand op. Dus, uh, dus het glijdt niet echt of zo. En nu? champagne open? Ja, absoluut. die gaan we wel een feestje, op, uh, een feestje mee uh, maken, hè. Gefeliciteerd. Christijn Grunenveld. De nieuwe nationaal kampioen op natuurruis, marathon schaatsen. In een aparte taal, Hans Andringa is in Utrecht. We gaan het niet over het schaatsen hebben, want wij gaan een heel andere taal uh, aanslaan. Wij gaan de politieke taal bezigen. Hans, want uh, GroenLinks heeft een uh, rapport gepresenteerd over de vraag van wat ging er mis met GroenLinks vorig jaar. En dan hebben we het met name over de verkiezingsnederlaag. Nou zeg het maar, wat was het? Gebrek aan regie? Was dat de hoofdconclusie? Een van de uh, conclusies en uh, mensen die het de afgelopen half jaar, afgelopen jaar een beetje hebben gevolgd, die zullen niet echt verrast zijn door de inhoud van dit rapport. Er was geen regie, er waren veel interne problemen die er allemaal toe leidden dat de boodschap en de eenheid die GroenLinks zou moeten uitstralen, dat die er absoluut niet was. Nou, doe daar dan nog eens bij dat er een nieuwe partijleider komt met een politiemissie naar Kunduz... Waar de hele partij geen trek in heeft, maar het toch wordt doorgedrukt. Je krijgt een zeer verwarrende en uh, lang niet altijd frisse strijd om het uh, lijnstrekkerschap. Ja, en dan uh, weten ze ook bij GroenLinks wel dat uh, die verkiezingsuitslag uh, uh, niet goed gaat worden. Nee. Uh, wat er de afgelopen weken allemaal en, en maanden allemaal is uh, geschreven, gezegd en uh, getoond... dat is door deze commissie allemaal nog eens een keer bevestigd wat er allemaal misging. Dus er wordt ook met de vinger naar Jolanda Sap gewezen. Er wordt uh, na Jolande Sap gewezen, maar uh, ze gaan nog een stapje verder terug in de geschiedenis... door ook te wijzen naar uh, Femke Halsema. Die was uh, heel succesvol, die had een koers die niet echt gedeeld werd door veel leden. Het ze werd zelfs een keer liberaal een van het jaar genoemd, hè? Precies. Nou, dat valt niet echt goed bij de, bij de diehard-leden van GroenLinks. Uh, het kon allemaal wel wat soepeler met de WW. Uh, het ontslagrecht kon gemoderniseerd worden. De hypotheekrente aftrek. Allemaal dingen die je ook bij D66 kon vinden... En de weerstand van GroenLinks die bleef een beetje onder de mat omdat Femke Halsema zo'n uh, populaire partijleider was. Maar toen zij wegging en Jolande Sap kwam, ja toen zag je dat dat hele bouwwerk in elkaar stortte. En toen bleef er een zieltogende partij achter. Concludeerde ook Nel van Dijk. En ik vroeg aan haar al die dingen die we al weten, welke conclusies hebben jullie daar nu zelf uitgetrokken? Ik vind de belangrijkste conclusie dat er een, een krachtdadig bestuur moet komen... wat slagvaardig is en wat uh, uh, klaar is om een antwoord te geven op de mediacratie. Wij houden vast aan onze regeltjes. We hebben nog even twintig dagen nodig om dit te regelen en dat te regelen. Dat kan niet meer. Daarmee maak je jezelf echt gewoon uh, onmogelijk. Ik hoorde u ook zeggen van... ja, we zijn eigenlijk een beetje te veel bezig geweest met proberen om in een kabinet te komen... terwijl we eigenlijk onze plannen op orde hadden moeten hebben. Ik denk dat dat wel zeker een rol gespeeld heeft. En nou, dat vind ik bijvoorbeeld als het gaat over zo'n kwestie als Kunduz... waar uh, in de partij over gediscussieerd is uh, voorafgaand... Um, en waar een duidelijke uitspraak ook geweest is door de partijraad... van uh, uh, wij zijn daar echt niet voor, voor die missie. In de fractie is daar heel veel heisse over geweest. Dat is geen verstandig besluit om dan toch gewoon door te zetten. En dat wordt natuurlijk ook wel inhoudelijk gemotiveerd... maar uiteindelijk zit daar dan toch ook iets achter van... we moeten ook verantwoordelijkheid nemen voor moeilijke besluiten, want... Ja. Uw rapport heette, uh, wel grappig, uh, Terug naar de Toekomst. Moest aan de film Back to the Future denken... Um, hoe ziet die toekomst er eigenlijk uit voor GroenLinks? Moet het, moet het groen worden? Moet het uh, links worden? Want overal zit concurrentie en GroenLinks is eigenlijk helemaal niet zo uniek. Het moet vooral echt uh, heel duidelijk ook het groene profiel krijgen. Dat vinden onze leden ook. Dat blijkt ook heel erg uit de ledenenquête. Daar heb je toch Partij voor de Dieren voor, of zelfs uh, GroenLinks... of uh, Lut Jacobi van de Partij van de Arbeid. Allemaal hartstikke groen. Nee, dat klopt, maar wij zijn GroenLinks en wij zijn in dat opzicht ook uniek. Wij vinden dat uh, Groen en Links ook met elkaar verbonden moet zijn. Onze duurzaamheid geldt ook mensen... En dat verbinden wij heel erg met elkaar. En de Partij voor de Dieren is daarin toch echt... Ja, ik hoef me niet te gaan verdedigen. Dat is daarin veel beperkter. Zo'n eigen boodschap wordt gedragen door een lijsttrekker. Dat moet een uh, goed gezicht zijn. Iemand die goed overkomt. Dat was Femke Halsma. U concludeert in uw rapport... door haar succesvolle optredens en verkiezingen... Uh, lijkt het erop dat problemen eigenlijk onder de mat werden geschoven. Dus er moet weer een nieuw gezicht komen. Is de uitstraling van Bram van Ooyek te vergelijken... met de electorale seksapiel van iemand als Femke Halsema? Het antwoord is nee. Dus er moet iemand anders komen? Ja, maar daar, kijk, ik ga niet zeggen Bram doet het niet goed. Want ik vind dat uh, Bram het onder de huidige omstandigheden heel goed doet. En het kan best zijn dat wij een aansprekende uh, lijsttrekker uh, opnieuw zullen moeten vinden. En dat we die ook wel weer vinden. En dat kost, uh, kost allemaal tijd. Dit opnieuw opbouwen kost gewoon tijd. Nou, die tijd die gaat de partij ook nemen, want uh, de komende weken gaan ze met dit rapport en met de aanbevelingen om de partij weer op de rit te krijgen. Het hele land door, de leden worden gehoord en dan komt misschien die door de commissie zo gewenste debatpartij echt van de grond en tot leven. En wie weet, een nieuw leven voor GroenLinks. Hans Andringa was dat. Gaan wij terug naar Gio. Gio Lippens, Gio, uh, het Open BAM kampioenschap, want zo mag je het toch wel noemen? Ja. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, als de eerste drie uh, van die ploeg zijn, dan kijk ik even verder. Dan uh, kom ik de nummer 5 tegen uh, van die ploeg. Nou, dan hebben ze wel eventjes ze gehad. Maar uh, ja, dan ben je toch met vier man in de top 10 vertegenwoordigd. En je bezet gewoon het hele podium met die ploeg. En dan beheers je niet alleen het hele seizoen, uh, waar veel over geklaagd wordt, maar waar heel erg weinig tegen te doen is. Maar dan beheers je dus ook het Nederlands kampioenschap, marathonschaatsen uh, marathon schaatsen op uh, natuurreis. Christijn Groeneveld, de winnaar hier. In, uh, op het ijs uh, in uh, Elburg. Ik wou zeggen Ermelo, maar dat ligt een eindje verderop. Maar het is uh, Elburg op het Veluwe Voor Arjan Stroetinga en voor Jorrit Bergsma. Drie bammers dus. Groeneveld van 16 november 1984. 28 jaar dus uit heer Hugo Waad. Zijn allermooiste overwinning, u hoorde het dan al uh, zeggen. En dan gaan we nog even verder. Want uh, we hebben ook inmiddels de eerste tien officieel uh, binnen. Jouke Hogeveen. Hele sterke wedstrijd gereden op uh, de vierde plaats. De eerste niet-bammers. Dan Ingmar Berga op de vijfde plaats, Rolf Koops op de zesde plek. Zevende, Crispijn Ariens. Dan Ruud Aarts die altijd sterk is hier op dit moeilijke ijs. Dan negen, Douwe de Vries. En op de tiende plek, hij is er nog steeds. Uh, ja, die man die, die blijft schaatsen zolang hij dat kan. Jan Maarten Heideman. En toch gewoon weer in de top tien op een Nederlands kampioenschap. Ja, als je Jan Maarten Heideman noemt, dan denk je toch echt aan vervlogen tijden. Maar hij is er nog steeds en hij rijdt nog steeds goed mee. Dat zijn de eerste tien van dit Nederlands kampioenschap op, nou toch volgens de rijders dan. In elk geval zwaar ijs, omdat er zand op het ijs zou liggen. Omdat het schuurde. Het verhaal van Christijn Groeneveld hebben we gehoord. Steven Dalenbouwt nu met Arjan gaat. de nummer 2. Jij bent nummer 2 van de bandploeg vandaag. Ben je blij? Nou ja, natuurlijk. Het is mooi dat we hier met de ploeg winnen en dat we zo dominant rijden. Dus uh, ja, ik, ik heb graag zelf gewonnen. Maar uh, ja, ik heb er nog alles aan gedaan om uh, bij Christijn te komen, maar dat staat er gewoon niet in. Dus. Je rijdt in een groepje van drie, waarvan één niet bammer. Uh, hoe gaat het in het overleg met Christijn Groeneveld? Ik bedoel, zijn er afspraken gemaakt? Nou, ik ken Chris ook uh, door en door. Dus uh, op een gegeven moment zei ik in de laatste ronde als Jan, uh, toen Jan op kop zat. Ik zei, uh, nou moet je gaan. En uh, ik denk, ja, als Jan er dicht rijdt, dan, uh, dan ga ik dan. Je probeert er nog bij te komen, hè? maar dat lukt er simpelweg niet? Nee, ik heb er alles aan gedaan, maar ik kreeg het uh, gat niet meer dicht. Dus sta je hier met een blikje cola in de hand en je moet naar het podium, geloof ik? Hè? Ja, ik zal die kant op. De nummer 2 Arjan Struetegaard is nummer 2 van het Nederlands kampioenschap. Uh, laten we zeggen twee dagen voor de dooiinval. Dan is deze winter voorlopig in ieder geval weer even afgelopen. Uh, Morgen nog een wedstrijd waar alle aanrijders uh, zullen rijden in Gouing Garib uh, In uh, Friesland net boven de rotonde bij Jaure. Daar uh, wordt de wedstrijd de, de 100 kilometer van Karsterland gereden. En dan gaat het hele spul uh, met auto's en wat nog meer richting Oostenrijk. Want daar wordt dan het Open Nederlands Kampioenschap gereden op de Waaijzenzee. Het komt allemaal mooi uit. Dit was in elk geval voorlopig het hoogtepunt van deze winter als het gaat om natuurrijschaatsen. Het Nederlands Kampioenschap bij de Mannen gewonnen door Christijn Groeneveld. En bij de vrouwen natuurlijk gewonnen door Mariska Huisman. Dat zijn de twee Nederlandse kampioenen. Gio Lippers deed verslag met Steven Dalebout, die de interviews deed. De PVV is begonnen aan een zogenoemde moskee-tour. Wilders gaf met Kamerlid van Klaveren vandaag de aftrap daarvoor... deed hij in Enschede. De PVV wil dat er geen enkele moskee meer bij komt in Nederland. De partij heeft ook een website, www.mosknee... En daar staan tips op hoe mensen zich kunnen verzetten tegen de komst van moskeeën. Brengen volgens de PVV namelijk veel overlast met zich mee. Aan de telefoon hebben we nu de woordvoerder van het contactorgaan Moslim en Overheid. Yassine el Forkani. Goedemiddag. Goedemiddag. Kijkt u er nog van op, zo'n actie? Nee, te, te verwachten. Het is een populistische actie van de heer Wilders. En ja, het is voor ons niet iets nieuws. Nee, niet iets nieuws, maar hij is van plan om alle moskeeën langs te gaan? Nee, dat, kon, dat mag. We hebben hem ook vaak uitgenodigd om bij de moskeeën te komen. Nou, dat doet hij niet. Uh, in dit geval dat uh, uh, hij het op zijn manier doen. Nou, dat, dat, dat mag voor ons. Uh, wij zijn natuurlijk sterk van mening dat die moskeeën gewoon enorm belangrijke maatschappelijke functie hebben. Uh, en ja, en de slogan van meneer Wilders klopt niet helemaal als hij zegt... minder moskeeën, meer vrijheid. Nou ja, als, je, als wij geen moskeeën mogen bouwen, dan is de vraag waar is die vrijheid. U bent ook in gesprek, begrijp ik, met lokale afdelingen van uh, de PVV. Uh, hoe verlopen die gesprekken? Ja, dat is grappig. Hij wilde nooit in gesprek met moslims. Nou, hij heeft alle, alle, alle debatten uh, geweigerd, dus hij, hij heeft daar geen zin in. Maar bij de fracties uh, zien we daar een andere uh, karakter, gelukkig terug. Uh, er zijn verschillende gesprekken die wij voeren met de fracties van de PVV. We merken ook een wat genuanceerde uiting als het gaat om de uh, om, uh, om hele uh, visie van de PVV over islam. Nou, volgende week hebben wij een, een afspraak staan op woensdag met de staatsfractie van Gelderland. Uh, en, en, en die gesprekken... Die, die die ervaren wij als prima. Ja, en, en daar proeft u dus niet, laat maar zeggen, de toon die Wilders aanslaat. Het is dus op zich merkwaardig dat de achterban niet dezelfde toon heeft als de grote roergangen. Ja, absoluut. Dat is, dat is uh, wat ons betreft uh, merkwaardig. Ja, maar uh, daar laat u het ook bij, bij die constatering. U bent blij met de gesprekken. Nou ja, die gesprekken die voeren wij. Wij vinden het belangrijk om die achterband van de PVV ook te, te, te, ja, te, te spreken. En, uh, en, en die gesprekken die, die, die, die, die, die, gaan, uh, die, die krijgen een eigen karakter en dat loopt goed. En uh, volgende week woensdag hebben we weer een gesprek. Ja. Dus wat dat betreft uh, uh, gaan die gesprekken. Nou, nou is de achterliggende gedachte van de PVV uit Den Haag uh, dat er het minder makkelijk moet worden om nieuwe moskeeën te openen. Denkt u dat die actie zal slagen? Niet. Ik denk niet dat die actie zullen slagen, want uh, wij merken gewoon dat heel veel moskeeën uitbreiden of, of, of, of gebouwd worden. En we, we zien ook dat moskeeën enorm veel investeren in het overtuigen van de buurt... en ook laten zien hoe belangrijk zo'n moskee is voor de buurt. Wij vinden het ook wel belangrijk dat die moskeeën daar ook heel veel aandacht aan besteden. En dat gaat naar ons mening overal wel oké. Okay. Ja, u denkt dat het gewoon doorgaat. Want hoeveel moskeeën zijn er op het moment in, in Nederland? Nou ja, ik heb niet de, de exacte, exacte cijfers, maar volgens mij spreken we over 473 moskeeën. Dat klinkt behoorlijk uh, exact anders. Uh, en nu denk ik dat er gewoon, uh, ondanks de actie van Wilders, de komende tijd nieuwe moskeeën gewoon bij kunnen komen. Ja, als daar behoefte aan is, dan, dan denk ik dat die er gewoon komen. Maar nou, wat ik wel belangrijk vind, dat vind ik wel belangrijk om gezegd te hebben, is dat die moskeeën gewoon goed investeren met de buurtbewoners. En als er sprake is van overlasten, dan hoop ook dat dat gewoon sterk aangepakt wordt. Meneer Elfalkani, dank u wel. Geen dank. Voor half vijf heb ik nog één bericht voor u. Het gaat over Indonesië, Jakarta. Jakarta staat weer onder water. Tienduizenden mensen zijn hun huizen uitgespoeld. En zijn nu aangewezen op hulp. Het is een normaal beeld, maar deze keer zijn de overstromingen extra dramatisch. Want zelfs het zakencentrum en het presidentieel paleis stonden blank. En dat was niet nodig geweest als Jakarta maar naar de Nederlanders had geluisterd.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 Wij hoeven niet bang te zijn. We hebben God. Verslag was dat vanuit een nat Jakarta van onze correspondent Michel Maas. Straks het weer in Nederland voor het komend weekend... met heel erg veel praktische tips. En we gaan het ook hebben over het resultaat van een hele dag praten over de Vira. Maar voor het zover is... Radio 1, het NOS-journaal. Diesel, Thomas. Het kabinet is geschokt door de zelfmoord van de Russische activist Alexander Dolmatov in de Nederlandse cel. Zijn vicepremier Asscher na afloop van de ministerraad. Eerder vandaag noemde koningin Beatrix de dood van Dolmatov een grote tragedie. Het kabinet blijft erbij dat de hypotheekregels niet worden versoepeld... omdat dat altijd geld kost. En dat is er niet, zei minister Blok voor wonen na afloop van de ministerraad. De Eerste Kamer had het kabinet verzocht naar versoepelingen te kijken... om zo de huizenmarkt te stimuleren. Koningin Fabiola doet afstand van de stichting die ze had... om haar erfenis veilig te stellen, heeft ze tegen persbureau Belga gezegd. Met de stichting kon ze belasting ontwijken. Erfgenamen hoefden geen 70 belasting te betalen. Er ontstond veel ophef over. Fabiola zegt dat ze dat... En een leraar van 52 van een middelbare school in Sneek... is ontslagen omdat hij jarenlang een relatie had met een leerlinge. Het meisje deed in 2011 examen. De relatie was toen al een jaar aan de gang. Toen er een paar maanden geleden geruchten opdoken over de relatie... zei de leraar dat hij pas was begonnen na haar, haar examen. Toen bleek dat hij had gelogen, werd hij ontslagen. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 60 kilometer file. Het is niet veel drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De files die opvallen staan op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... voor Deventer, 5 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat voor Bad Oefendorp. 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A9. verderop richting Den Haag staat voor Leidsendam 3 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A6 tussen Lelystad en Emmerloord in beide richtingen... 3 kilometer bij de Ketelbrug. Dat komt door wegwerkzaamheden... Dan de file op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Bad staat 6 kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat voor even dingen 9 kilometer. Dan staat de vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Het Radio 1 Journaal, de een na laatste ijsdag. We zijn op het ijs bij de profs, we zijn bij de amateurs. We hebben aandacht voor GroenLinks. Er is een rapport uitgekomen waarin kritisch is gekeken... naar de laatste verkiezingsuitslag en hoe dat allemaal zo is gekomen. We hebben het ook over de sns koers onderuit, maar hoe nu verder met de bank? En natuurlijk krijgen we antwoord op de vraag van onze ijsverslaggevers. Wat maakt BAM zo sterk? En, ik zou het bijna vergeten, we hebben ook aandacht voor de Vira. Maar voor het zover is gaan we beginnen met Eindhoven. Want de 17-jarige jongen die vastzit voor zijn deelname aan de mishandeling van een 22-jarige Eindhoven na, wordt beschuldigd van poging tot doodslag. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. En ook van twee andere jongens die in Nederland vastzitten is het voorarrest verlengd. Vijf jongens die in België vastzaten mogen vandaag onder voorwaarden naar huis. Peter van Laar is advocaat van een van de jongens. Goedemiddag. De het OM is uh, gekomen tot de beschuldiging van doodslag. Hoe is het OM trouwens ta toegekomen? Uh, op grond van de dossiergegevens en natuurlijk vooral op grond van het uh, filmpje. Ja, heeft u ook bekend? En mijn cliënt heeft onmiddellijk uh, bekend. Die heeft zich ook gemeld uh, vrijwillig of met zijn moeder. En heeft onmiddellijk zijn rol, uh, rol toegegeven. Ja, vindt u dat terecht dat hij dus nu wordt uh, aangemerkt als poging tot doodslag? Ja, dat moeten we verder nog bekijken. Het heeft nu wel uh, de alle schijn van dat, uh, dat die vordering op zijn plaats is. Dat vond de rechtercommissaris ook. Ja. Maar die jongens in België, die zijn ondertussen onder voorwaarden naar huis gestuurd. Is dat niet gek? Ja, ik, ik vind het onbegrijpelijk. Maar ik moet zeggen dat ik niet in het Belgische recht thuis ben. Er zal nu een, een, een langdurige procedure moeten volgen om, om, om ze naar Nederland te, te krijgen. Want ik neem aan dat Nederland de jongens wil horen. Want mijn cliënt is er natuurlijk bij gebaat dat die jongens snel naar Nederland komen. Omdat bij hem is de onderzoeksgrond uh, ook aangevoerd door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie wil al die jongens horen natuurlijk. Oh, u uh, bedoelt onderzoeksgrond. Daarmee wilt u eigenlijk zeggen dat hij blijft vastzitten. Omdat dat in het belang is van het onderzoek. Ja. Dat uh, er zijn bepaalde wettelijke gronden waarop je iemand in voorrest kunt houden. En een van de gronden die het openbaar ministerie aanvoerde was onderzoek. Ja, eigenlijk kun je... En, en toen ging het openbaar ministerie daar vanmiddag nog... Van, of, ja, vanochtend is die voorgeleiding geweest bij de rechtercommissaris. Ja. Toen zei de officier van justitie nog... Ja, vanmiddag uh, worden ze in België uh, voorgeleid. En dan verwacht ik ze in het weekend uh, in Nederland. Ja, nou dat kan hij wel op zijn buik schrijven, ja. denk ik. Ja, kennelijk. Ja. Uh, met terugwerkende kracht is het misschien vanuit het belang van uw cliënt... niet zo slim dat hij zich in Nederland gemeld heeft. Uh, ik, uh, ik, ik denk het wel. Hij vindt het zelf ook en zijn ouders ook. Hij heeft een, een bandaad verricht en daar uh, trekt hij ook het boetekleed voor aan Hij heeft spijt. En, en hij wilde er ook vanaf. Hij, uh, hij kon het niet langer zelf, uh, zelf verwerken. Hoe gaat het nu verder? Want het voorarrest is uh, verlengd met uh, 14 dagen. Dat betekent dat het onderzoek nu verder gaat? Het onderzoek gaat, uh, gaat verder. Dat moet dan in die 14 dagen... Uh, ja, verder, uh, verder voltooid worden. Ja, en u weet natuurlijk niet van hoe het nu met die andere jongens gaat in België. Hoe die procedure verder gaat en of die binnen die 14 dagen naar Nederland kunnen komen. Nee, geen idee. Nee, nee. Dan gaan we België eens even bellen. Meneer Van der Laar, ik dank u wel voor uw reactie. Ja, succes. Ja, bedankt. Het is zes minuten over half vijf. De politiek dan. Er is druk overleg in Den Haag <lacht> geweest. Het gaat ook over Nederland en België, maar dan over andere zaken. En het ging tussen de Nederlandse en de Belgische spoorwegen. Staatssecretaris Mansveld van Nederland was daarbij betrokken. Inzet? De vraag, welke oplossing gaat er gevonden worden voor het probleem met de Vira? Hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel, die wegens gebreken, gebreken al een week lang niet meer rijdt. De oplossing is er vandaag nog niet, dat melden de staatssecretaris na afloop. We hebben uh, gesproken en mijn vertrouwen op dit moment is dat ik ervan uitga dat er volgende week vrijdag, uiterlijk volgende week vrijdag, inderdaad een plan ligt waar iedereen achter staat. Wat zijn wat u betreft de oplossingen? Ik wil graag een oplossing, een korte termijn, tijdelijke oplossing, zo snel mogelijk rijden. Maar ik wil ook dat er gekeken wordt naar de lange termijn scenario's. Daar zijn meerdere scenario's. En die worden nu ook gekeken. En wordt, wordt nu ook naar gekeken. En gekeken ook op de haalbaarheid. Maar ik neem aan dat u dat u toch wel een wens heeft hoe het geregeld moet worden. Dat u dat neer heeft gelegd bij die partijen. Daar ga ik nu niet op in. Het is zo dat, wat ik al zei. Ik ik wil een, een oplossing op de korte termijn, een tijdelijke oplossing. En ik wil dat er ook tegelijkertijd gekeken wordt naar een volledig houdbaar plan, waar ook de lange termijn scenario's in meegenomen worden. Daar wordt op dit moment naar gekeken, er wordt hard gewerkt, 24/7. U verwacht een plan volgende week van de betrokken partijen. Betekent dat ook dat er dan direct gereden moet gaan worden, wat u betreft? Ik verwacht een plan waarna zo snel mogelijk gereden kan worden. Ja, maar dat kan ook zijn, we moeten nog een maand nadenken en uh, treinen zoeken... en weet ik voor wat, uh, dat uh, het rijden pas echt een maand later is. Maar dat is wat u betreft niet acceptabel. Ik heb op dit moment het vertrouwen erin dat er voor volgende week vrijdag een plan ligt... wat door alle partijen gedragen wordt dat er daarna zo snel mogelijk gereden kan worden. Mag een uh, oplossing extra geld kosten wat u betreft? Ik al zei, er worden scenario's bekeken, die worden gecheckt. Het hele plan wordt dan gecheckt op is het klopt het juridisch, is het technisch maakbaar en is het financieel haalbaar. Ik wil eerst die afwegingen zien voordat ik er iets over kan zeggen. Denkt u niet als relatief uh, nieuwe staatssecretaris, jongen, jonge jonge, wat is dit een zootje? Nee, dat denk ik niet. Ik word geconfronteerd met deze situatie. Het is mijn verantwoordelijkheid om mee te werken... aan een optimale oplossing voor de reiziger. En dat zei de volleerde staatssecretaris Mansveld. Ze was in gesprek met verslaggever Marcel Bril. Rond de 30.000 schaatsers hebben vandaag... een van de drie toertochten in de kop van Overijssel bezocht. 16.000 rijders deden dat officieel. De rest deed het op eigen gelegenheid. En die drie tochten zijn redelijk vlekkeloos verlopen. Hier en daar wat schaatsblessures en verwondingen. Maar het was vooral mooi. Een landschap om lyrisch van te worden. Het verslag is van Jeroen de Jager. Dit is zo'n mooi gezicht hier. Die toertochten in de kop van de Overijssel. Het is een beetje mistig. Wit. De wolken zijn wit. Het ijs is wit. Het land waar sneeuw ligt is wit. En dan in dat witte... Licht die zwarte puntjes van al die schaatsers op die grote meren. Ah, Hier in dit café is de start van uh, de tocht, een van de drie toertochten van vandaag. De tafel waar ze de eerste en de laatste stempel krijgen. De bel wie de tocht. Lekker 35 kilometer geschaatst. Hoeveel stempeltjes? Vier. Vier stempeltjes. Ja. Hey en uh, in hoeveel tijd? Uh, we hebben er drie uur over gedaan. Lekker rustig aan met z'n drietjes. Het gaat niet om de tijd, hè? Nee, het gaat om uh, lekker schaatsen, omgeving, mooi wit. Was het lekker? Ja, het was lekker. Heerlijk, we van genoten. Kan ik ook zo'n medaille krijgen? Ja, zeker. Alsjeblieft. Die krijg ik gewoon? Ja, dat doen we hier gewoon. Gaan jullie beginnen of... Uh... Uh, wij gaan net beginnen, ja. Jullie gaan, ja. gaan beginnen? Ja, ja. oké. Okay. Dus, even naar twaalf uur gewerkt en nu gaan we, nu gaan we schaatsen. En wat kost dat? Zes euro per persoon. Kinderen, Kinderen yes. We gaan heel veel plezier beleven vanmiddag. Komt helemaal goed. Ja, nu zijn we klaar. Hoeveel medailles heeft u al? Thuis bedoel je, hè? Oh, dat weet ik waanzinnig veel. Ja? ja. U doet er altijd wel mee? Ja, ik doe altijd mee, ja. Volgens mij zijn er heel veel, heel fanatiek. En dan na aflopen is het... Oh, snap, hè? Ja, heerlijk. Heerlijk, lekker ja, nou, snecht eten. Ja, nou. Heb je? Heb je... Radio in? kijk, daar luister ik nog altijd naar. Okay. Nee, het is perfect ijs, echt perfect. Ja. En niet te druk. Vanmorgen waren we even bang dat, uh, dat weer de files kwamen. Want toen stonden er overal drie kilometer file. Maar uh, we konden gewoon doorrijden. We uh, uiteindelijk mee. Ja ja, ja, ja, ja. En thuis is ijs perfect. Er zitten nog wat scheuren in, maar er wordt voldoende geveegd. Okay. Dus uh, heerlijk weer. Niet te warm. Perfect. En je bent klaar nu? Ik ben erop zitten, 30 kilometer. Oké. Okay. Twee uurtjes kaarsen dus. Dus, uh, kijken of we morgen nog weer gaan. En dan een medaille. Nu. Even medaille alles aandenken. Ja, ja het zal erin krassen. Hè? Volgend jaar <laughs> weer. Oké, okay, okay. hoi. Het volgende jaar, dat kan natuurlijk ook gewoon morgen zijn... want dan zijn er in Overijssel ook weer drie toertochten. Hoe je zo'n evenement in goede banen leidt... dat horen we straks na vijf uur van Jeroen de Jager. Dat waren de amateurs, om het oneerbiedig te zeggen... dan de profs in Elburg. Een marathonpodium daar geheel gevuld met bamrijders. De dominante ploeg op het ijs dit seizoen. Steven Dahlenboud. Ja, Ze hebben het wel eens over een dubbelklapper. Uh, zullen we het dan maar een trippelklapper noemen of zo? Ja, het is wel uniek. Uh, hartstikke blij mee op zich. Drie man op podium. Maar uh, ja, dat is niet het doel. Het gaat erom uh, de wedstrijd winnen. Uh, uh, en uh, vooral ook heel belangrijk. Gewoon aanvallen. En uh, ja, kijk tevreden van het ijs komen. Als je jongens hebt die zo goed zijn. En uh, zo gedreven hard getraind hebben. Die jongens moeten tevreden van het ijs komen. En als je dus een hele wedstrijd. En je gaat om lam leggen. En uh, je gaat op een eindspint gokken. Misschien dat je dan ook een eerste plek hebt. Alleen ja, dan... Dan heb je het gevoel dat je niet leeg gereden hebt. En als je, als je leeg rijdt, en dat is, uh, dan kom je moe en voldaan van het ijs. En ik denk dat ik zes jongens heb die moe en voldaan van het ijs kwamen. Ja, want jullie staken de vlam wel, wel aan. Hè? Vijf, zes, zeven ronden voor het einde. Nou, wel eerder zelfs acht ronden voor het einde. Ja, in principe eigenlijk uh, was het al het eerste rondje. Hè? Als je goed, dat was voor de wind uh, dat Arjan uh, direct al uh, het gas er even op deed. En... Uh, ja, kijk, voor de wind is het heel erg technisch rijden. En uh, een stuk in de wind, een stuk voor de wind, dan uh, is het handig om elke keer voor de wind gas te geven. En dat hebben we dus ook de hele tijd gedaan. En daarmee sloop je toch de mensen die iets technisch minder goed zijn. Dan komen uiteindelijk twee van jouw rijders komen in die kopgroep. Ajans Trutiga en de latere winnaar Christijn Groeneveld. Uh, en één niet bammer. Wat is dan de tactiek? En heb jij daar nog invloed op? Nee, dat, de tactiek dat is heel simpel. Gewoon om meenemen met z'n drieën rijden en daarna met z'n drieën erom gaan sprinten. Maar ook daar, ook daar bleek, bleek Bam duidelijk de sterkste, ook in die kopgroep van drie. Ja, wat, wat uh, dan wel is, is proberen om alleen aan te komen. Dus uh, demereren, wegwezen, alleen aankomen is de, de enige zekere overwinning. En uh, ja, dat, dat zie je dan. Maar als, als die ene sterker is, dan rij we twee man niet los. Echt niet, dan wint hij gewoon. Christijn Groeneveld, ja, die heeft natuurlijk het hele seizoen al aangetoond dat hij goed is. Uh, wist jij op dat moment ook al dat hij met Arjan Soetika kwam te zitten... dat hij misschien wel gewoon de sterkere was? Nou, het, het, ik weet niet. Uh, daarvoor had ik de wedstrijd moeten zien. Maar juist uh, de laatste ronde ben ik naar het ijs toe gegaan. Voor die uh, ene uh, laagste bocht. Dat ze die niet binnendoor uh, nemen. Omdat als je volle snelheid rijdt met 100 kilometer in je benen... dan loopt een scheur en, uh, en ja, kwalstreis noemen we dat. Ik, daar, daar wou ik staan, naar buiten toe. Uh, dus ik weet niet, uh, uh, zeg maar. Maar uh, ja, hij is... Kijk, nummer één is de beste. Klaar. Jullie hebben al eerder aangetoond dat jullie overheersen in het marathon schaatsen. Dat doen jullie vandaag weer? En altijd krijg je maar weer die vraag... Hoe kan dat nou? En ik ga hem weer vragen, hoe kan dat nou? Ja, ja nou, het is gewoon keihard werken. En uh, ja, het verwondert me ook wel. Maar kijk, als je de grafiek ziet van, uh, van de tijden die we maken... Ja, dan rijden we op vijf kilometer gewoon elk jaar drie seconden harder. En dat, en dat houden we gewoon elk jaar vol. En uh, ja, ik, ik hoop ook dat we dat volgend jaar weer doen. Maar je, je blijft gewoon bezig met het vak schaatser. En ja, technisch en heel... Veel trainen op, uh, op conditie. Ja, en dat, dat met elkaar. Ik denk dat die combinatie techniek en uh, conditie... dat die van ons inmiddels ja, toch wel top is voor het peloton. Ja. Helemaal duidelijk, één ding blijft nog hangen. Kwalsterijs. Ja, kwalsterijs. Dat is uh, sneeuw een beetje gedooid heeft en dan vastvriest op het ijs. En dan rij je wel dat toplaagje, dat witte laagje, rijden je weg. Maar dan is het heel bobbelig uh, waar je met de punt van de schaats uh, makkelijk in blijft haken. En dan, uh, dat zou zonde wezen. Ja, heeft u meegeschreven? Morgen de overhoring. U hoorde Gillard Anema, de coach van BAM. In gesprek met Steven Dalenbaat allemaal tijdens de huldiging, want we hoorden het Wilhelms op de achtergrond van Christijn Groeneveld. Straks, wat gaan we zo doen? Nou, minister Blok die houdt voet bij stuk. Geen versoepeling van de nieuwe hypotheekregels. Bij de ANWB, Edwin Gerritsen, een beetje rustig op de vrijdagavond. Nou, het is in ieder geval niet drukker dan uh, gebruikelijk. Toch uh, wel 70 kilometer file in totaal. En de twee langste files veroorzaakte ongelukken... staan op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen Twello en Badmen, 7 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... staat tussen Amstelveen en Badhoeverdorp 7 kilometer na een aanrijding. En daar zijn twee rijstroken nog dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. We gaan even ademhalen, alle gekheid op een stokje. Knaas Barkley nu met Crazy. was dat. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst... Die wil de hypotheekregels niet gaan versoepelen. De Eerste Kamer had daarin een motie om gevraagd... om daarmee de huizenmarkt weer uit het slop te trekken. Maar minister Blok kan de Eerste Kamer niet tegemoetkomen. De Eerste Kamer heeft me gevraagd om de consequenties te laten zien van het veranderen van de hypotheekplannen. Eh, bijvoorbeeld wat het eh, zou betekenen wanneer je tot de helft aflost in 30 jaar in plaats van volledig. Of wat het zou betekenen wanneer je een langere looptijd dan 30 jaar zou bieden. Of eh, wat het zou betekenen wanneer je bovenop de bestaande mogelijkheden voor energiebesparing nog meer mogelijkheden zou creëren. Ik laat in de brief die vanmiddag aan de Eerste Kamer verstuurd wordt zien... dat al die mogelijkheden geld zouden kosten. En ja, op dit moment is er natuurlijk geen geld. Dus u kunt de Kamer niet tegemoetkomen, de Eerste Kamer? Nou de, de Eerste Kamer heeft ook in de motie zelf aangegeven... kijk wat u binnen de budgettaire mogelijkheden kunt doen. En ook de Eerste Kamer zal zich realiseren... dat geld is natuurlijk het probleem op dit moment... en we kunnen geen maatregelen nemen die geld kosten. U heeft gezocht, u heeft uw best gedaan... maar de boodschap is helaas, helaas, het kan niet. Helaas, er is geen geld om uh, maatregelen te nemen die geld zouden kosten. De kern van de, het verzoek uit de Eerste Kamer is dat zij zich zorgen maken over die huizenmarkt. Hun bedoeling was door die versoepeling van die hypotheekregels die huizenmarkt weer op gang te krijgen. Deelt u die zorg? Natuurlijk is het zo dat op dit moment er een, nog een onzekerheid is in de huizenmarkt. Pakken de maatregelen die we genomen hebben ook echt door wat betreft de problemen die daar zijn. Ik ben ervan overtuigd dat omdat we tegelijkertijd de koopmarkt en de huurmarkt aanpakken. In de koopmarkt zeggen we, de hypotheekrenteaftrek blijft bestaan. Maar je moet wel aflossen in 30 jaar. En helemaal bovenin het inkomensgebouw voor de hoogste inkomens... wordt de aftrek afgebouwd, maar het wordt teruggegeven met een belastingverlaging... Aan de kant van de huren eh, ligt nu een wetsontwerp... Voor, waarmee naarmate mensen meer verdienen de huren ook omhoog kunnen. Door het samenstel van die maatregelen pak je het schreefhuren aan... gaat de lucht uit de woningprijzen, maar blijven woningen wel financierbaar. En daarmee creëer je ook weer zekerheid in de woningmarkt. De versoepeling is voorgesteld van die hypotheekregels in de Eerste Kamer... om he, mensen makkelijker aan een hypotheek te laten komen. Er is één mogelijkheid waar u nog geen antwoord op geeft... is dat zij ook voorstellen om die aflossing bijvoorbeeld niet voor 100% verplicht te stellen... maar bijvoorbeeld tot 50%, maar wel de hypotheekrente trapsgewijs af te bouwen... dan zou het u geen geld kosten. Die optie wordt ook beschreven in de brief. Dat is natuurlijk een ingewikkelde optie... en voor de consument ook wel een risicovolle. Omdat inderdaad de rente dan niet aftrekbaar is... over een lening die je dan nog wel hebt. En zeker tegen de tijd dat mensen met pensioen gaan... Zouden ze dan tegen een situatie aanlopen waarbij er een schuld is... waarof je hypotheekrente niet af mag uh, trekken... waar mensen dus ook echt een flinke financiële veer kunnen gaan laten? En daarom zegt u, dat vind ik niet wenselijk, maar u kost het geen geld? Het zou de schatkist niet onmiddellijk geld kosten... maar je moet je wel afvragen of dit naar de consument toe een product is wat je moet willen. Dat zei minister Blok. Hij was in gesprek met onze verslaggever Ter Plekke, Michiel Breedveld. We hebben het net gehoord, er zijn prachtige plaatjes. Dat zei Jeroen de Jager daar zo ja. vanuit Overijssel, Willemijn. Um, maar de vraag is, hoe lang houden we dat nog? Of laat ik het echt gewoon lekker concreet vragen. Hoe laat begint zondag de dooiaanval? <laughs> nou, dat is, er is niet zo eenduidig antwoord op te geven. Want het is best wel een complexe situatie waar we ja. de komende ...zeg 48 uur mee te maken gaan krijgen. En eigenlijk krijgen we twee uh, dooiaanvallen... waarvan vooral de tweede op zondag dan echt uh, gaat lukken. Laten we even met de eerste beginnen. Die, wanneer dat begint is, die? Nou, eigenlijk in, uh, in de vroege ochtend, uh, morgenochtend al. Dan uh, gaat het in het zuidwesten van Nederland uh, sneeuwen. Daarvoor raakt het dan al bewolkt. Vannacht vriest het trouwens nog wel. Maar dan gaat dus in het zuidwesten van Nederland sneeuwen... ...en in de ochtend breidt dat zich richting het uh, noordoosten uit... Ik denk dat daar de minste sneeuw gaat vallen. In het westen, midden en zuiden kan er zo'n 2 tot 5, misschien 6 centimeter dus gaan vallen. Dus vooral sneeuw en dat gaat gepaard eigenlijk met die dooiaanval. Ja, want achter die sneeuwzone daar gaat de temperatuur langzamerhand oplopen op al. Dus de hoogste temperaturen bereiken we morgen eigenlijk een beetje aan het eind van de dag. Maar aan zee ligt het dan al een paar graden boven nul. Landinwaarts dan nog net onder het vriespunt. Goed, dat is de eerste school? Dat is de eerste aanval. De tweede komt uh, zondag of eigenlijk al in de nacht naar zondag. Dan komt er een nieuwe zone met neerslag aan. Dat levert in het westen regen op, in het oosten waarschijnlijk nog wat sneeuw. Maar al gauw volgt daar ook regen. En de ondergrond is natuurlijk na zo'n hele lange vorstperiode... goed bevroren, ja. dus dat kan echt hele tricky situaties gaan opleveren. Gewoon ijzel? Ijzel, bijvoorbeeld. I eigenlijk, ja. als ik jou zo een beetje aanhoor... dan is het vanaf zondagochtend gewoon binnen blijven, liever niet de weg op. Nou, ik zou eigenlijk zeggen, vanaf zaterdag al... want zaterdag zijn er ook perioden dat er ijzel kan vallen... vooral in het westelijke deel van het land. Dus ja, mijn advies zou zijn om ga je de weg op dit weekend... heel goed de weerberichten in de gaten te houden... dat je precies weet wat er aan de hand is... en of je het juist wel of niet... Te de deur uit moet gaan. Sneeuw kan. en, uh, en ijsel, Dat zijn eigenlijk de kernwoorden ja. voor het komend weekend. Ja, en dus de temperaturen boven het vriespunt uh, uiteindelijk uh, overdag. Want in de nacht naar van zondag op maandag kan er misschien nog wat licht vriezen. En dat betekent voor maandagochtend ook opnieuw weer uh, problemen. Een dooiaanval dus... met problemen niet alleen Precies. in het weekend, maar ook maandagochtend. Nou, uh, we doen het ermee. Ja, fijne boodschap. <laughs> Dankjewel oh Willemijn. <laughs> Doei. Toegetakeld door De Liefde, dat is de titel van de debuutfilm van Arie Deelde... gaat vanavond in première op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Het is een film van de dochter van Jules en Jeroen Wielaert sprak met de dochter. De liefde, het verlangen, de trams, Arie Deelde. Dan is het voor de filmliefhebber heel verleidelijk om te denken aan A Streetcar Named Desire... Tremlijnbegeerte. Begeerte. Ja, dat begrijp, ik, dat begrijp ik. Misschien heeft de schrijver van het boek zich daar ook wel door laten inspireren. Jij kent de klassieker uit de jaren 50. Ja, ja het is wel, hij staat wel op mijn lijstje van een van de favorieten natuurlijk. Aad Zelen schreef dat boek. En jij koos ervoor om te filmen. Dat is ook een, bijna een statement. Nou, ik was een korte film aan het opnemen. Daar speelde hij mee. En toen was ik, dacht ik, hè, dan moet ik een beetje interesse tonen. Dus toen was ik zijn laatste boek aan het lezen. En dat was op dat moment... Door de liefde toegetakeld. En ik werd... Ja, ik, was, ik ben altijd opgegroeid met theater. Dus dan denk je toch dat je daarin wil verder werken. Maar ik was dat korte filmpje aan het opnemen. Toen dacht ik ineens... A, nou, film, dat is gewoon het leukste wat er is van de hele wereld. Dus ik las dat boek. Toen dacht ik, dit moet ik. Dit wordt mijn volgende film. En uh, ik zag die beelden helemaal voor me. En ja, die boeken van A... Uh, toen ben ik gelijk al die andere boeken gaan lezen. Nou, je lacht je echt. Nou, ja. Het is ook heel Rotterdams, maar ook... Universeel eigenlijk zijn problemen. En hij, hij legt vaak echt hele trieste situaties en trieste karakters. Maar met zoveel humor legt hij die neer dat je er gewoon dat je soms heel hard moet lachen. En dat je dan tegelijkertijd ook moet huilen en tegelijkertijd je ook schuldig voelt dat je aan het lachen bent, maar niet kan stoppen met lachen. Nou, dat vind ik altijd het beste. Je vertelt het ook met pretogen over wat toch een tragie film is. Ik denk dat, dat je het beste het tragische kan overbrengen door mensen af en toe ook te laten lachen. Je zit het. Ja, ik ga naar de film ook. Of ik lees een boek om ook vermaakt te worden. Weet je wel? De problematiek van zo'n hopeloze verliefdheid is zo oud als de wereld, is heel universeel. Overkomt niet alleen jongeren. Deze man is bijvoorbeeld 50, die uh, zo de gangen nagaat van de vrouwen op de tram. Uh, je hebt niet aan een jonge doelgroep gedacht. Ja, ik heb helemaal niet gedacht aan doelgroepen eigenlijk, als ik eerlijk ben. Wij hebben natuurlijk... Uh, dat, dat komt ook een beetje... Wij hebben in één klap geld gekregen uh, van het Rotterdam Mediafonds. We mochten niet extra geld uh, bij andere fondsen halen. Dat betekent dat we voor heel weinig geld een film hebben moeten maken. Maar het was dus ook heel fijn dat we niet bij andere fondsen uh, moesten gaan uitleggen... voor wie de film dan zou zijn. En wat we dan dus moesten veranderen aan de film, zodat het in dat vakje zou passen. En ik vind... Uh, over het algemeen, oudere mannen toch best wel heel erg interessant... om te over te filmen of over na te denken. En als je een jong iemand hebt die helemaal kapot gaat aan de liefde... dan heb je ook heel vaak de reactie van oudere mensen die dan zeggen... ah, komt hij wel overheen? En uh, is het is het, is je eerste liefde, je dit en dat. En doordat we nu eigenlijk hem hebben geplaatst als een man... die op zoek is naar een muze om van zijn writersblok af te komen... Ik, ik denk dat misschien meer mensen zich kunnen identificeren met een man van in de 50 als met een jonge jongen van 20. En sowieso vind ik dat ook niet echt heel erg leuk. Maakt die film toch ook iets volwassener? Ja, we hebben vliegende onderbroek door de tram heen. Dus als, als we het over moeten hebben, over volwassenheid, dan uh, weet je wel. Ja, ik ben, ik ben zelf... Mijn ouders zijn leeftijdsloos. Ik ben ook helemaal niet bezig met leeftijd. Ja, ik denk dat je op liefde ook op dat gevoel wat je kan hebben, dat je daar eigenlijk geen leeftijd op kan leggen. Omdat, omdat het is natuurlijk gewoon een soort van drugs. En iedereen weet ook wat er gebeurt als het mislukt. Weet je wel, en dat, dat heeft niks te maken met leeftijd, heeft niks te maken met Rotterdam, Nederland. Dat is gewoon ja, voor alles en iedereen hetzelfde, denk ik. De bijdrage was van Jeroen Wilaard. Straks de Koningin: een rapport over GroenLinks en nog een analyse over Korea.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 Hij was groot in vastgoed en luchtvaart, tot justitie hem in het vizier kreeg. Zijn imperium is niet meer. Wat is er gebeurd met Erik de Vlieger? Vanavond in 24 uur met, om 5 voor half 9 bij de VPRO op Nederland 3. Is jouw goede voornemen voor 2013 gezonder leven... of je lichaam en geest beter in balans hebben? Kijk hoe je ook van die goede voornemens afkomt op achmeahealthcenters.nl. Dit is Radio 1.